Twee uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. De G7 die samen met Rusland de G8-landen vormen... zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in Sochi in juni stil. Dat heeft het Witte Huis in Washington vanavond bekendgemaakt. Het samenwerkingsverband van de economisch belangrijkste landen... roept Rusland op om via onderhandelingen... de problemen rond Oekraïne op te lossen. Minister Timmermans zegt dat westerse landen... economische sancties zullen treffen tegen Rusland... als Moskou zijn militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Maar hij hoopt dat het zover niet komt, zo zei hij in Nieuwsuur. Sancties tegen Rusland zullen zonder twijfel... tot tegenmaatregelen leiden van Moskou. En dat heeft grote gevolgen, ook voor de rest van Europa. Timmermans bespreekt vandaag in Brussel... hoe de crisis rond het Schiereiland de Krim moet worden aangepakt. De minister willen vooral aan werken... dat de spanningen niet verder oplopen. Voor een politieke oplossing... Is het nodig om met de Russen in gesprek te blijven, hoe onacceptabel hun acties momenteel ook zijn, zegt hij. Voor Timmermans staat de soevereiniteit van Oekraïne daarbij voorop. Een groep van twintig mensen is gistermiddag in problemen gekomen op een zandbank in de buurt van Renesse. Vanwege het mooie weer waren veel wandelaars op het strand. Sommigen waren naar een zandbank gelopen zonder rekening te houden met het opkomende tij. Ze raakten ingesloten en sloegen alarm via 112. Toen de reddingsboot van de KNRM aankwam... bleek dat twaalf mensen de overtocht toch hadden gewaagd. Ze waren warend en zwemmend zonder problemen op het strand teruggekomen. De overige acht werden met de reddingsboot teruggebracht. Op dezelfde plek, bij de Verklikkerplaat... was vorig jaar nog een zwaar onderkoelde vrouw uit het water gered. Dan nog het weer. Vannacht gaat het regenen. Morgen is het eerst grijs en nat met veel wind. Maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Raar eigenlijk, en die Janukovic die is gekozen door zijn volk en dan wordt hij verdreven en uiteindelijk gezocht door de politie, net zoals die mortsi in Egypte. En dan denk ik me dan zo in, hè, dat bijvoorbeeld uh, Mark Rutte iets fout zou doen en dat hij dan opeens in de gevangenis moet. Of, of, of vroeger Balkenende, hè, met dat brave jongenshaar die dan plotseling achter de tralies zit. Raar hè. En altijd ook weer die foto's van, van, van zo'n man op de wc van de afgezette machthebber... Hè, met zijn broek aan, zittend op de dure bril, met een triomfantelijk gezicht. Of iemand met zijn jas aan, leggend in de, in de luxe badkaap van de president. Dat zie je vaak, hè, altijd weer. Foute machthebber weg, volk op zijn wc of in zijn bad. Ja, ik kan het me heel goed voorstellen, maar het is toch een soort rare folklore. hè? Over wc's gesproken, trouwens. Iemand heeft vannacht een bekeuring gekregen voor wildbraken. Wist u dat? Dat mag niet. Dat moet je ophouden. Ja, lastig hoor. Nee, ik vind het hartstikke goed. Maar als je nou straks incontinent bent, wat dan? He? Krijg je dan ook een boete als je... Nou ja, enzovoort. He? Soms moet je wel eens in eenen braken. Zo'n golf. Dat kan ook uh, in de Appiaan gebeuren of in de Schouwburg. Dat denk ik wel eens. Nou ja, ik wens u toch nog een rustige en uh, smakelijke nacht toe. Doei doei. Dank, dank, Groentevrouw. Uh, kijk voor meer opwekkends op haar site. www.groentevrouw.com Welkom, welkom, lieve luisteraars. Ik heb weer muzikale gasten vannacht. Beatrice van der Poel, die, ja, die kan alles zingen. Hè? Van jaren dertig jazz, funk en rock... naar abstracte piepknormuziek... en van overdadige big band naar Nederlandstalige kleinkunst. Ze schrijft prachtige teksten, vind ik. Of bewerkt en vertaald, mooie classics. En ik zag haar voor het eerst in 1985... toen ze met haar bandje Many More... tweede werd bij de Grote Prijs van Nederland. En ik ben haar eigenlijk altijd blijven volgen... Ze is hier samen met Marcel de Groot, groot gitarist en ook zanger. En dan hoor je dat zijn vader wel Boudewijn moet zijn. En samen treden ze nu al een aantal jaren op in, het, in kleine theaters. Nou, grote theaters ook. En de recensies zijn altijd laaiend. Ze zijn nu even aan het soundchecken, dus ik laat u vast wat oud werk horen. In 1997 maakte ze een tussendoortje als Miss B Swamp... En dat werd bij mij thuis, nou ja, een lievelingsplaat. Beatrice als Jazzy Diva uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Please let me forget You torture me so My mind is a whirlwind and dreams come and go Sometimes I go crazy My thoughts go blue and hazy Please let me, please let me forget. I know that it's love though you won't admit And I'm sorry too that it ended like this second fiddle If you just love the little Please let me Please let me forget You were Just as if I were some aging old flame Can't you see I love you? It's madness here without you Please, let me, please, let me forget That day when you will be mine. It seems so useless for you are so blind. Can't you see I love you? It's madness without you. Please let me, please let me forget. Toch? Maar begin deze eeuw kwam Beatrice van der Poel thuis. Want ze ging in haar eigen taal zingen. Ondertussen bracht ze alweer drie albums uit: uh, Langzaam Los, Hart en Hoofd en onlangs Heel Huid. Nou, van het eerste album nu een tekst van Maarten van Roosendaal: Oude Liefde Stinkt. Whiskey-cola, maandagmiddag half twee. Of hij nog een keer kon praten. Ik was laf en zei oké. Okay. Hij kant zijn haren naar zijn voorhoofd. En ik, gekleed als was het toen. Foute lipstick, zwarte ogen. Probeer normaal te doen. Opgesmeten schilderijen, het schreeuwen, slaan, de slaande pijn. En de briefjes van de buren, of het nou eens één keer stil kon zijn. Ik zie de groene rand onder zijn nagels, zo zweetend opgeblazen hoofd. Ik zeg dat ik niet lang zal blijven, dat ik dat mijn vriendje... Oude oh, liefde stinkt, ik hoef dit lijkt niet op te graven, wat voorbij is, is voorbij. Oude oh, liefde stinkt, de zure rotting van het verleden. Dit leed te lang geleden Au, au, au, au, au De liefde stierf. Mm. Oude whisky-cola Ik vraag hem wat hij zeggen wou De kroeg zo donker of het nacht is, hij zegt Steeds van jou en dat wij zelfs zonder kleren voor elkaar nog nooit echt maakt, want dat we niet genoeg gegeven juist zo voor elkaar gemaakt. Dat zijn dus weer die mooie woorden, dat pseudo dichterlijk gelul, volze dronken huffdes wijsheid en ik. Ik zie die flauwe kul, zie mij nu een mechter knikken. Van al mijn eigenheid beroofd: foute lipstick, zwarte ogen en met mijn hand boven zijn hoofd. Oude oh, liefde stinkt. Wat voorbij is, is voorbij. Al de liefde Oh, wat, een, wat een prachtlied is dat toch. Hè? Nou, Hulde aan Maarten van Roosendaal en Beatrice van der Poel. En die zit hier helemaal klaar nu om live te gaan spelen. Alleen Marcel de Groot. Ik, had, ik raad iedereen altijd aan. Als je nou hier komt optreden, doe dan s'avonds even een dutje. Nou, dat heeft hij ook gedaan, maar hij is iets te laat wakker geworden. Hij is onderweg. Dus Marcel, niet te hard rijden, maar we wachten op je. We gaan wel even iets anders doen. En, uh, en dan schuift het allemaal gewoon door. Ik dacht, ik maak gewoon nu even plaats voor... Uh, uh, musica Poetica van Koen Dirks. Tot zo. Dag luisteraars. Mijn naam is Koen Dirks. En als een hedendaagse alchemist ga ik op zoek naar gouden muzikale momenten... en prachtige pareltjes uit de poëzie. Ze was een dichter die bijna nooit interviews gaf... die zeer streng waakte over haar privéleven. In 1983 won ze de PC Hoofdprijs. En ze zei toen in haar dankwoord... De dichter is thuis, u kunt hem daar bezoeken, langs de touwladder van zijn woorden. Daarmee zeggend dat ze eigenlijk alleen uitsluitend via haar gedichten bekend wilde worden. Ik heb het over M. Vazalis. Vandaag kijk ik aan de hand van de biografie van Maaike Meijer... en gedichten uit de laatste twee bundels terug naar het latere deel van haar leven. In 1954 kwam haar laatste bundel uit tijdens haar leven. Vergezichten en gezichten. Uit die bundel nu het gedicht... De winter en mijn lief zijn heen. De winter en mijn lief zijn heen. Er zit een merel op het dak. Zijn keel beweegt. Zijn snavel beeft. Alsof hij in zichzelf sprak. Hij luistert. Uit een verre boom klinkt als het ketsen van twee stenen. Een vonkenregen van verlangen. Zo luid. Zo helder. En zo bang. De merel stort zich met een kreet vol wildheid in de voorjaarsvlagen. Ik kan het bijna net verdragen. Mijn voorjaar en mijn lief zijn heen. Cut a De Port Long Wind van Feist. Vergezichten en gezichten kreeg net als haar eerdere twee bundels lovende recensies. Zo schreef de criticus van Nijlen... In haar gedichten klinkt af en toe iets zo schijnbaar onredelijk droes... als het schrijen van een kind dat uit zijn droom ontwaakt. Wat met die droom verloren ging zullen wij nooit weten. Misschien weet de dichteres het ook niet... maar zij suggereert het gevoel van een verlies... en brengt ons in de stemming waarin zij zich eenmaal bevond... Volgens Van Nijlen formuleerde Vazalis in deze bundel een poëtisch antwoord op het belangrijkste probleem van de moderniteit. Namelijk hoe te leven zonder God. Nog een gedicht uit die bundel: Steen. Verdriet kit al mijn krachten samen zodat ik roerloos word als steen. Mijn hele wezen wordt materie, een ondringbaar star mysterie. O sla de rots op dat ik ween. Slee. Don't we mind I think I found a place where I feel I was asleep. Je hoorde Damien Rice met Sleep, Don't Weep. Misschien wel het bekendste gedicht uit die bundel is het sotto voortje... waarin die heel beroemde regels staan... die je nu nog geregeld kunt tegenkomen in overlijdensadvertenties. En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Het hele gedicht luidt als volgt. Sotto voortje. Zoveel soorten van verdriet, ik noem ze niet. Maar één. Het afstand doen en scheiden... En niet het snijden doet zo'n pijn, maar het afgesneden zijn. Nog is het mooi, het geraamte van een blad vlinderlicht rustend op de aarde. Alleen nog maar zijn wezen waard. Maar tussen de aderen van het lijden niets meer om u mee te verblijden. Mazen van uw afwezigheid. Bijeengehouden door wat pijn en groter wordend met de tijd. Arm en beschaamd zo arm te zijn. Dat was de aria Lo Perduta uit de opera Le Nozze di Figaro van Mozart. In november 1957, drie jaar na het uitkomen van vergezichten en gezichten... schrijft Vazalis haar uitgever van Oorschot een brief. Van Oorschot wil haar heel graag betrekken bij de oprichting van zijn nieuwe blad Tirade... en vraagt regelmatig of ze daarin niet wil publiceren. In die brief schrijft ze... Lieve Geert, vrijdag jongsleden om 9.30 uur des avonds overleed na een korte vreugde toch nog vrij onverwachts, M. Vazalis. Wij kunnen ons niet ontfijns opgelucht te zijn... ondanks het onherroepelijk gevoel van gemis. Zij bleek na het ontslapen slechts enige gramme meer te wegen... dan de eerste druk van parken en woestijnen. Haar postumewerk werd reeds uitgegeven. Het zal je dus niet verwonderen en het hoeft je niet te spijten... dat er in tirade nog ergens anders meer iets zal verschijnen van haar hand. Haar dagboek laat heel duidelijk haar worsteling zien met het schrijven van poëzie. Volgens biografen Maaike Meijer wordt Vazalis heen en weer geslingerd... tussen willen, maar niet kunnen... wel kunnen, maar geen tijd hebben... en tenslotte niet meer kunnen en zich daar schuldig over voelen. In 1961 wordt ze kinderpsychiater in Groningen. Het vak waar ze veel voldoening in zal vinden. En dat ze zal blijven doen totdat ze 70 is geworden in 1979... Ik keer terug naar haar bundel uit 1954... met het voor haar doen heel vrolijke gedicht... Aan het Verre Lief. Aan het Verre Lief. Ik denk aan ledematen in de ochtendstond... fris als tulpenstelen, rond en stroef, ach lief. En aan het ondergronds geluk dat door de aders van de ziel stroomt... en in plotseling gelach opspringt, hoog als de eerste dag. Denk aan de aandacht en de rust als bij het bestijgen van een berg... Daarboven sneeuw, brandend van wit. Zo zou het zijn. Langzaam, aandachtig, ingespannen. Stijgende, tot het witgloeiend eind dat heilig is. Eenzaam en wijd. What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say?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 A little bit of happiness, yeah Who's it gonna be? Who's it gonna be? Who tell it like it is And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end? If anywhere at all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 was Jonathan Jeremiah... met een lange uitvoering van zijn nog jonge klassieke Happiness. En hoewel haar bundel lovende kritieken krijgt... is Verzales zelf haar grootste criticus. Ze ontwikkelt steeds meer een overtuiging... dat het niet goed is wat ze schrijft. Daarmee groeit ook haar weerzin tegen haar oude werk... dat Van Oorschot regelmatig herdrukt. In 1964 verhuisde ze met haar man Jan naar Rode. Naar een groot huis... Een voormalig herstellingsoord voor pre-tuberculose kinderen. Ze blijft schrijven, jeugdherinneringen, een detective, maar ze is niet tevreden. In haar vrije tijd blijft ze proberen om haar bron van creativiteit te heropenen. Maar dagelijkse beslommeringen zitten haar in de weg. Toch zal ze in deze tijd nog een behoorlijk aantal gedichten schrijven, die pas na haar dood verschijnen in de bundel De Oude Kustlijn. Nog een gedicht uit de bundel Vergezichten en Gezichten, Nacht. De boompjes in de tuin staan in zichzelf getogen. De vogels slapen achter de rimpelige luikjes voor hun ogen. Ik ben de enige die wakker loopt in deze tuin. De sterren sluimeren en de wind is weg. Alles keert slapend tot zichzelf. En toch is er meer samenhang dan als ze wakker zijn. Ik ben de enige die wakker is in deze tuin. Dit was Musica Poetica over leven en werk van Vazalis. Ja, dank Koen Dierks. He, dat laatste nummer was The Garden van Faithless. Trouwens, te vinden op het album Sunday 8 p.m. Nou, het is nu al Monday, 2 uur 37. En ja hoor, Marcel, de grote schaar veert. Oh, veert. Ja. Hoe kwam dat nou, Marcel. Ja, je hebt het net uitgelegd en ik hoef het niet te herhalen. Ja, ik, want ik, ik ga dus iedereen aan een tukje te doen. Alleen, ah, had je geen wekkertje gezet dan? Of sliep nee, je er doorheen? Nee, nee, zo s'avonds ga je even op de bank liggen met je kleren aan... en dan slaap je een uurtje toch, toch niet langer? Ja. ja nou, dat werd bij mij dus dat, dat was vijf en een half uur of zo. Ja, nou ja goed. Je bent het dus we houden erover op. Nee, ik ben erg uitgerust. Ze okay. dus kan alles hebben. Beatrice. Uh, uh, Beatrice. Hmm. Is dat nieuw, Beatrice? Nee, dat is altijd zo geweest. Beatrice, oké, okay, Beatrice, de mm -hmm. floor is yours. Ja, oké. Okay. Doen? Gaan we doen? Ja, vertel, wat ga je spelen? Plattegrond, en het is een blues, maar deze blues gaat over, uh, over geluk. En dat is eigenlijk heel, heel niet normaal, eigenlijk, ik, voor hoort een blues. Niet. Dat hoort niet. Maar, maar toch God. is het zo. En altijd als ik het zing, dan denk ik aan een bepaald moment. Dan zie ik mijn, uh, mijn, mijn, mijn lief zie ik zo op de fiets. Uh, de Prinsengracht aankomen, fietsen... en dan denk ik, oh, nou heb ik hem gevonden. Echt waar? Ja, dat is echt waar. Dit is jouw tekst. Ja. Oh, het leuk! <laughs> hey, en dit ja. is jouw tekst, jouw muziek. En, en waar, waar kan ik dit nummer vinden? Ik oh, dit, ja, dit hebben wij... Uh, Marcel zat toen ook in de band. We speelden toen de voorstelling... Hart en Hoofd. En daar zat hij in. En uh, eigenlijk uh, neem ik me elke keer voor... om weer op deze lapstil... een ander lied te gaan schrijven. Omdat het gewoon... Uh, elke keer bij mensen uh, hoeveel vragen oproept... van wat een raar instrument. Het ziet eruit als een gitaar, maar het is gewoon een schootgitaar. Hij heeft een vierkante hals. En hier werd vroeger... Hij komt uit 1936. En hier werd vroeger Hawaii-gitaarles opgegeven. Ik heb een fotootje van uh, een klasje met, met 25 meisjes. Voornamelijk die allemaal zo met hun beentjes wijd zitten. Met een rokje. En dan zitten ze zo met zo'n kogeltje ja, over ja. deze... Gitaar ja? heen te schuiven. Ze ziet ja. er heel schattig uit. En dan spelen ze dus Hawaï muziek De jaren, ja, eind jaren uh, 30 was dat. Ja. Heb jij dit jezelf geleerd? Ja, knap hè? Ja, geweldig. En, want jij kan geen noten lezen, hè, nog steeds nee. niet hè? Nee, dat is echt een blinde vlek. En daar baal ik best wel van hoor. Voel me echt af en toe ontzettend dom. Dat is echt heel erg. Dan zegt iemand: ja, pak dan even een A-mineur. En ik: A-mineur, A-mineur. Hé, hey, maar Django ze Reinhardt dat... kon ook geen noten nee, lezen, precies. toch? Dus we hebben het over. Ja, nou, het, hallo. Het is voor watjes, is even... joh. Nou, het is voor watjes. nou, ik voel me echt best wel, best wel nou, stom wel. Helemaal, hou op. Maar ja, dat is. niet zo te vissen. Maar goed. Ja, dit is ook weer typisch, ja. Wat gaan we doen? We gaan gewoon beginnen, hè? Ja. Oké, okay, het is een blouseje. You hoo Is dat, is dat die geliefde die van de week met, met diezelfde fiets over de kop vloog? Ja, oh, arme jongen. Nou, beterschap. Uh, goed, ik ga even snel opzommen wat we in de rest van de, deze uren nog krijgen. Zij blijven natuurlijk langer, want dat, dat, dat, dat is logisch. Maar we hebben uh, Koven uit Curaçao als laars Luister, we bellen je iets later. Een uh, hoorspel op herhaling hebben we een heel poëtisch verhaal van Jorge Dias. Vogeltjes van papier, komt uit 69. Het is carnaval, dus aandacht voor het ultieme carnavalsboek... van Jan van Mersbergen, naar de overkant van de nacht. Nou, zoals de renner van Tim Krabé mij de schoonheid van wielrennen... een beetje leerde beseffen, ja, ze doet van Mersbergens boek... mij de schoonheid van vaste lovond in Venlo, Venlo beseffen. Nou, Huub Stapel eh, leest eruit voor, ja, want er is een leesboek, eh, leesboekversie van, luisterboekversie van gekomen... Verder natuurlijk uh, Jan Emaus, Track Tracers. Oh, voor Bill Widders Lekker. En, uh, en zijn gesprek met Rex van Beuningen gaat dit keer... Ik dacht dat hij een oude kennis van Rex, uh, George Brassens... Maar goed, dat gaan we zo horen. En een uh, vers mysterie van Emily. Romane Rodriguez ontmoet een heel gastvrije buren. En Marjolein laat zich verrassen door uh, nieuwe Facebook-hype... Carmichael lees een kronkel en nou ja, ik heb uh, lekker mooie muziek natuurlijk. En tot slot, nou, website www.adelinevanliea.nl. Kan je van alles podcasts daar wordt weer aan gewerkt. Dat komt allemaal weer helemaal in orde. Om... Um. En uh, je kan je erop abonneren ook trouwens. En je kan van alles ook gewoon terugluisteren op onze site. -hè? En uh, je kan playlists bekijken. En ik maak er ook plaatjes op en zo. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kan mijn vrienden op Facebook, Aline van Lier... want daar zet ik die podcast ook op. Oké, okay, en twitteren, Dat uh, waar ben je? Uh, Vincent? Vincent doet de regie weer vannacht. Vincent, kom, lekker bruin gebrand is hij terug. had een werkvakantie. Twitteren via n8vh goede Leven. En Marcel de Groot en Beatrice van der Poel. die zijn klaar voor hun tweede nummer. Wat gaat het worden? Vertel. Christoffel. Wat wordt het? En heeft het nog een inleiding nodig? Nee. Wie heeft het geschreven? Dat heb ik geschreven met Maarten van Roosendaal. Ja.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 Zie jij de vrouw met de zon in het haar? Daar, in de verte, daarachter, die schuur met dat ingestort dak en die tekst op de muur. Daar gaan we heen en dan over de dijk, waar de grijzaar zijn rust zoekt. De bomen vol fruit en de struiken vol blad, maar alles gewoon zijn. Waar bleef je nou? Wauw. Wauw. Nou, kom even hier zitten aan tafel. Dan gaan we even, even lullen tot, tot de pieps. Want uh, dat moet ook gebeuren. Ik, ik, ik vroeg het net al, maar ze weet het helemaal niet meer. Maar Beatrice was uh, nou, bijna dertig jaar geleden... interviewde ik haar heel kort, weliswaar... op het zijbalkon van Paradiso. De uitslag was nog niet bekend... Uh, zij deed mee aan de Grote Prijs voor Nederland met haar bandje Many More. Dus toen wat was je, 18? Ja, 18. Ja. ja. je weet het niet meer. Ik weet het oh, niet meer. Oh, ja. erg. Nou, dat was toen voor Fares Klipperaden, geloof ik. Jeetje, uh, nou, ja. dood. Ja, nee, maakt niet uit. Ik, bedoel, ik maak natuurlijk helemaal geen indruk, begrijp ik. En jij ja, begon natuurlijk aan die, aan die enorme carrière. Lange weg afgelegd, lange muzikale weg bedoel ik, hè? om te komen waar je nu bent. Uh, ik dacht in '85: nou, die gaat het helemaal maken met die stem. Ja, en je maar, maar was zo eigenzinnig. Je deed, je deed hele vreemde dingen. Ik denk: nou, dat zal wel allemaal nodig zijn. Ja, we hebben het, we, Marcel en ik hebben het er wel eens over van... hoe raar die muziekwereld er eigenlijk in elkaar zit. Dat er ook geen pijl op te trekken is. Dat het, het, het hangt af van het moment. Of van uh, ja, of hoe, hoe ver je meegaat in wat mensen dan van je verlangen of zo. Maar ik heb me daar nu onderhand maar bij neergelegd. Ik weet het ook niet. Ik doe gewoon maar mijn eigen ding. Ja, dat is, en, lijkt ja. me het beste. Want je gaat toch steeds het, uh, uit van, van waar je, wat jij op dat moment wil maken. Wat jouw liefde is op dat moment, toch? Ja, ik denk dat dat ook het belangrijkste is wat, wat muziek betreft. gewoon Je moet niet ja. een concessie doen of conformeren... Aan, aan wat de anderen denken dat dan moet. Nee. Of ja, je blijft toch je eigen gevoel volgen, muzikaal. Ja. Nou, er zijn heel veel uh, zangeressen en zangers... die misschien zelf weinig input hebben. Hè? Die, die, die liedjes van anderen zingen of die... Via die, op die televisie, dat vind ik altijd zo raar. De voice dingen en zo bedoel Die voice, die, dingen, zo die bedoel voice dingen, maar ja, die zingen dat is bizar, allemaal liedjes he? van anderen. Ja. En dan ook nog de lulligste liedjes. Dat vind ik ook helemaal zo erg. Maar weet je wel, het gaat toch om, om, om wat je zegt ja. nog. Nou ja, ja ik, ik, ik, ik weet niet zo goed wat ik daar... Ja, ik ga gewoon door, weet je. Ja. Ik heb ook heel vaak gedacht van... Nou, hey, ja, moeten, ik, misschien, ga, ik, misschien moet ik iets heel anders gaan doen. Maar ik, het is toch het nee. zit in me, weet je? Ja, ik wil tegelijk. gewoon zingen. Dat is gewoon. En dat, ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Dat is een fantastische stratenmaker in jou. Ja, dat is dat wel. Een stratenmaker Als nou. zij. Ik ja. uh, <laughs> hey, luister. Uh, uh, geboren en getogen in Os. Ja, maar niet, nee, maar niet getogen hoor. Ik ben er geboren en toen zijn wij al vrij snel naar het westen verhuisd. Oh, wat... Ik kom echt uit de Bollestreek. Althans, oh. ik kom wel uit, uit Oost, maar ik ben opgegroeid in de Bollestreek. Oh. Er trouwens heel veel muzikanten die ik later weer tegenkwam. In Amsterdam uh, en een beetje Haarlem, de Haarlem-connectie. Ja, waar was stond jouw wiegje? In Amsterdam. Amsterdam. Ja. Want je hebt zo'n zo keurige R Haarlemse... Ja. Is het zo? Nou ja, mijn, nee, dezelfde R als je vader, volgens mij. Daar, oh. Aan de R hoor je het altijd, vind ik. Nou ja. ja, goed. <lacht> goed. Hey, maar, uh, hey, maar goed, dus die Brabantse tongval heb je niet afgeleerd, want die had je gewoon helemaal niet. Okay, nee, wat is... ik wel moest afleren was ja? een, leid, een Leidse ei. Uh, oh, die A, dat ja. Dat weet ik nog. Niet. dat is een Dat was moeilijk om af te leren. Rotterdam ook. Ja. Rotterdam en Leids is een soort ja. lijntje tussen. Ja, ja klopt. Maar nee, volgens mij spreek ik nu heel. Algemeen. Hey, maar muzikaal nest? Ja. Je pa was muzikaal en, en, en streng op wat hij je liet horen? Ja, dat klopt wel. Um... Mijn vader was uh, geen, geen professioneel muzikant, maar hij was wel heel muzikaal. Ik kom wel uit de, die hele kant van, van zijn kant, zeg maar. Hij was de oudste van 16 uh, kinderen. Goed, een nest. Ja, bizar hè. En, en die hadden een eigen elftal en ze hadden een eigen band. En yeah. hij speelde accordeon, denk ik, en piano. Ik heb wel foto's van een zieke zo, uh, zie zo zitten met een accordeon ja. en een piano. En, ze hadden een beentje. Al die broers, dat was wel heel bijzonder. Maar ja, ik ben echt opgegroeid met oude jazz. Dat waren de ja. platen bij ons thuis. Ja. Ella Fitzgerald, Dave Brubeck, allemaal van die... En ja, Saul, uh, James? Ja, later. later. later. We hadden niet soul in huis. We hadden beat, een plaat van de Beatles en, en jazz. Dat ja Hey, en je, je hebt een muzikale zus, heb je, hè, Vera. Ja, ja. Heb je nog meer broers en zussen? Ik heb nog een zus en die wil niets met muziek te maken. Oh, oké. Okay. Nou, dan hou we haar daarover op. Die zwijgen wel... we nu even ja. dood. En, uh... hey, maar goed. <laughs> uh, um, uh, die, die, die, die vader van je ben je verloren, toen ja. je twaalf was. Ja. Kon muziek je toen troosten? Ja. Ja, dat was... Uh... Dat had ik laatst ook. Dat was de vraag van, wat is nou echt een troostlied uit die tijd? George Harrison, Here Comes the Sun. Ik weet dat ik dat, dat plaatje elke keer opzette. Ik dacht van, ja, de zon gaat ooit weer schijnen, weet je wat? Dat wel. als kind van twaalf, zit je wel. Beatles, Beatles de hele tijd. En dat liedje, Here Comes the Sun. Dat was echt een troostliedje. Ja, mooi is dat, hoe muziek dan... Uh... Ja, heel belangrijk uh, in, op zo'n moment kan zijn. Ja. Dat is wel, uh, is, vind ik ook altijd wel heel, uh, heel tof. Als, als je zelf een liedje schrijft. En dat gaat iets betekenen voor iemand anders. En dat, dat, dat, dat, heb, heb, dat merk je dan af en toe na, als je het live hebt gespeeld. Ja. En er komt iemand na afloop van een voorstelling of zo. Of je hoort iets uit de zaal terugkomen. Ja. Ja. Want je hoort er, ja, weet je, dan zo'n beetje zo'n snotter of zo. Ja. Maar dan ben ik altijd heel erg, uh, uh, ook weer heel erg uh, ontroerd daardoor. Ja, ja, tuurlijk. Want het is natuurlijk, je hoopt dat zoiets gebeurt... maar dat kan je natuurlijk nooit afdwingen. Want dat is wat je, wat je probeert. Uh, hè, jullie treden op in theaters, dus niet de poppodia. Dus mensen komen bewust naar jullie kijken en luisteren terecht. En die houden hun bek. Ik word helemaal gek in niet zo bij die bar. Ja. Oh, ik soms echt zo kwaad om worden. Ik ga helemaal linksvoor staan. Zodat ik die Barney hoor. Jij zit te knikken, Marcel. Ja. Ja, en maar, nee, ik ga even een met je eens. Ja. Ja. Ja. Maar wat je, wat je, wat je ja. hoopt in, in zo'n zaal. is dat, dat het overkomt, toch? Wat je, dat wat je... is uh, volgens mij de functie. Of ja, dat is wat een muzikant natuurlijk wil. Dat ja. er een. Uh, ja, weet je wel. Een uh, vonk of iets van een. Ja. Uh, en dat, wat wij nu doen in het theater is zo kwetsbaar, weet je, met z'n tweetjes, alleen maar met een gitaartje. En uh, het, is, het, is, het is gewoon, uh, hoe, ja, hoe kaal is het eigenlijk? Je hebt alleen maar ja, je stem en de tekst en uh, wat akkoorden. Ik hoor oh. muziek. Oh ja, ja, nee. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar dat ben ik ook niet gewend. Maar dit is nog twintig seconden en dan uh, begint gaat het, het uh, uh, uh, uh, Gaat het nieuws even door? Oh ja. En dan, uh, ja, dat komt allemaal door jou. Dat nee, <laughs> dat ja, maakt niet uit. Hé, hey, we gaan zo weer verder. Mm. Tot zo. Joe.